Nieuws van 8 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De overheid betaalt een steeds groter deel van de kinderopvang. Van de kosten die ouders kunnen declareren... betaalde de overheid in de eerste vier maanden van dit jaar... bijna drie kwart terug, heeft het CBS berekend. Dat is het hoogste aandeel sinds 2010. Vorig jaar werd er 2,6 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Dat was 4200 euro per gezin. Dit jaar wordt dat waarschijnlijk meer... omdat de overheid het budget voor kinderopvangtoeslag heeft verhoogd. De Regeringsleider van Hongkong heeft gezegd dat de omstreden uitleveringswet... ...waartegen al maanden wordt geprotesteerd, niet in stemming wordt gebracht. De wet is dood, zei Carrie Lam in een persconferentie. Hongkong hoort sinds 1977 bij China, maar heeft nog wel zijn eigen rechtssysteem. Critici vrezen dat Peking met de wet zijn greep op Hongkong wil vergroten. Een maand geleden zei Lam al dat de wet werd uitgesteld, maar de demonstranten gingen door. En nu ook lijken veel betogers er nog niet van overtuigd dat de uitleveringswet in Hongkong echt van de baan is. Mensen die een elektrische auto hebben besteld... proberen te vergeefs een hogere bijtelling te ontlopen... zegt de vereniging elektrische rijders. Het kabinet wil de bijtelling voor elektrische auto's... vanaf 1 januari verhogen van 4 naar 8 procent. En dat kan zomaar 100 euro per maand schelen. Maar de meeste autokopers hebben pech. De levertijd voor elektrische auto's is vaak langer dan een half jaar. Dealers willen wel sneller leveren, maar kunnen dat niet. Minister Slop bereidt een maatregel voor om het bestuur van het Haga-lyceum weg te sturen, schrijft de NRC. Of dat doorgaat, hangt af van de rechter, die bepaalt donderdag of de onderwijsinspectie een negatief rapport over de islamitische school openbaar mag maken. Als de publicatie doorgaat, zal Slop volgens de NRC het schoolbestuur sommeren op te stappen en anders de geldkraan dichtdraaien. Het weer, geregeld zon, in het noordoosten eerst misschien nog wat regen en het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Voor overtraging door een kapotte vrachtwagen en door een aanrijding. De vrachtwagen staat stil op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam. Bij Maarsen 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, kost ongeveer een kwartier. En het ongeluk is gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. 4 kilometer file, daar zijn twee rijstroken dicht. En ook daar ongeveer een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 So far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 And Bent bang en boos. Ken je dat? Er is van alles los. Wat je al doet, ben je krijgen niet uit je kop. Wat je al doet, niemand geeft je een schouderklop. Maar god is dat voor ver? Ik ben geen lievertje, maar ook geen kerel zonder hart make you a shift lift Ik www.zfmzandvoort.nl Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en heilig vuur. Kribbel ze mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen. De, storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het poortvloed, je lange oude strand, ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey, hey, hey. ik niet met volle ze circuit, strand of de broer. Zeg iemand gedag. Ik weet hij zit bij een broer. Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk Ik blijf even gewoon hier, als je het niet ernaast vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haar even halen. Moet je eruitjes uitjes bij? Ja! Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo. Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo. Ik was jong, ging bijna van 2 euro. Wat leuk.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 ik wil jouw brandweerman daar zijn En wil jou ook zo graag eens kussen Als ik jouw brandweerman mag zijn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 Blussen, want wie daar zijn Hallo jongens, kijk dan. Daar, daar gaat ze. Marianne. Oh.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 wat jij niet vindt, dan gaan we door. Maar Jan, je bent van mijn nummer één. Maar Jan, ik laat je nooit meer alleen. Maar Jan, ik wil alleen maar jou en anders niet. delen, niet te vervelen, wietje delen, stoute dingen, liedje zingen, potje vrije, paartje rijden, fietsje halen, niet verdalen, lekker balen, kan er niks aan doen. Mooie dromen laten komen, zie de maatschappen door de bomen, hele nachten met je samen, alles doen en niet voor ook nooit genoeg van al die dingen, Marianne, kan er niks aan doen. Mijn Marianne, ga mee, ik ben met jou Marianne, amor, s'avonds op de bank met z'n twee, deel die binnen nacht maar Jan, je bent voor mij nummer ik laat je nooit meer alleen. We voelen hoe het is met jou te voelen, want ik heb het niet meer in de hand. Zie je goud, er gaan iets weken en mijn hele lijf staat in brand. Mijn lieve Mariana, ga mee. Ik wil met jou, Mariana, moest. Staan we zo te bang met zoveel? Want jij binnen. Ik denk, ik denk alleen naar jou elke dag. Meer lieve Marianne, ga mee. Ik ga met dan weer aan haar. Amor, ciao, ze bang met je te zijn. We dementen in de nacht door lieve Marianne, ja jij. Je bent de allermooiste voor mij. Je maakt me echt te met jouw lach. Ik denk alleen naar jou elke dag. Weet je hoe ik ga En links, rechts, voort, terug en dan gaan we gaan met door de knieën.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 Keer op keer. Ik ken er niks aan doen. Als feest nog ooit de sport, sport, sport een kampioen. Ik stop als, als ik blauw ben. Dus morgen zie ik groen. Vanavond doe ik gekken dat kan jong oert. Andam, andam. Dit is een.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 natuurlijk nog ontmon. Dit is ZFM.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 I'm <laughs> Laat je bier, laat je bier, laat je bier, bier, bier, Schenkt de waard zijn trouwe gasten En komt het feest al wat op. Kan. Het drukt wel echt heel erg hard door en je. Ja. Hey hee, aha. Hey hee, aha, hey hee, aha. Hey, hey. aha. Ja, hij gaat natuurlijk wel helemaal rechts in de hoek en dat is wel de eerste piek. En daarna grijpt hij wel best wel hard in en dan. Hee uh... hee, aha. Met korte. korte hehe, haha gaat het goed. Maar als je dan door blijft praten, dan. ja, dan zakt hij in die compressie. En dan ben je toch wel een beetje. Ben ik toch wel even benieuwd of dit iets meer effect heeft. Hehe, haha. Ja, het is wel ietsjes vriendelijker, denk ik. Hehe, haha.